Ik ben Sophie Palmers en uh, ik zit hier in het stuk omdat wij binnenkort in première gaan op het Taste Festival met Sorry dat je het zo te weten moet komen, maar beter nu dan ooit. Uh, een voorstelling die ik samen maak met Annelies van Hullebus. Uh, zij doet vooral de regie, uh, het concept en zij wou graag met mij werken als actrice, dus ik ben uh, de actrice die speelt. Je hebt gestudeerd aan de toneelacademie in Maastricht. Hoe kom je in een theaterwereld terecht? Um, ik ben eigenlijk vroeg begonnen. Dat is begonnen met cursussen in Wilselen en dan naar de gezellen en dan bij Fabuleus ben ik terechtgekomen. Daar heb ik heel uh, veel gespeeld tijdens uh, middelbaar nog en dan tijdens de universiteit, want ik heb eerst nog Germaanse gestudeerd. Um, heb ik nog een voorstelling bij Bronx gemaakt en zo ben ik daar eigenlijk constant mee bezig geweest. En dan heb ik beslist van toch nog maar eens echt voor de uh, ja, voor een opleiding te gaan. Dan ben ik naar Maastricht gegaan en ik zit nu in mijn laatste jaar. Dus ik uh, ben bijna aan het afstuderen. Het concept is van Annelies. Kan je het over het concept vertellen? Uh, ja, zij is een heel beeldend iemand. Zij is minder uh, woordelijk dan sommige andere mensen. Dus zij ziet heel veel beelden, dat je zeker ook gaat terugzien komen in de voorstelling. Maar toch heeft zij uh, de handen in elkaar geslagen... Als je dat bij je eigen kunt tenminste, maar ik denk het wel. Uh, om een tekst te schrijven. En uh, daar hebben we samen wel aan gesleuteld. Maar het basisidee is um, ja, een vertelling over familie, generaties, over een bepaalde leefwereld. Van vroeger ook. Die dan doorgetrokken wordt naar nu. En die vragen oproept naar hoe, ja, hoe dat uw verleden zich soms weer spiegelt in uw nu. En hoe dat je daar dan mee verder moet. En uh, het begint eigenlijk de trigger voor het meisje om haar verhaal te vertellen. Uh, is een begrafenis, de begrafenis van haar moeder en daardoor blikt ze terug op het verleden, op sommige dingen die onduidelijk waren en uh, zo komt ze meer te weten over zichzelf. De titel Sorry dat je het zo moet te weten komen, maar beter nu dan ooit, waar refereert dat dan naar? Dat is eigenlijk een um, scène die we hadden geschreven, die nu geschrapt is, omdat we ze iets te expliciet vonden. Maar dan zouden we, um, het hoofdpersonage een doos vinden op de zolder, met allerlei brieven in en een soort van geheimen in, met een post-it-nootje op van, sorry dat je het zo te weten moet komen, maar beter nu dan ooit. En dat is wel nog altijd het uitgangspunt van de voorstelling, maar um, ja, dat covert zo'n beetje... De, al de vragen die er geweest zijn, die dus niet meer opgelost kunnen worden na de dood. Behalve dan op papier dingen lezen, van ah, zo zat het toen. Maar niet meer echt vragen kunnen stellen. Ja. Annelies deed regie, jij brengt het op het toneel, maar jullie hebben samen in de tekst gewerkt. Uh, hoe komt dat naar voren? Annelies heeft echt het basisidee geschreven. Uh, ah ja, de personages of de beelden of de leefwereld. Het is echt haar fascinatie ook... Uh, zij is van Hoogstraat en ik ben van Leuven, dus dat is al een groot verschil. Ze is in veel andere omgeving opgegroeid en dat voelt je ook in haar teksten. Maar uh, wij hebben gewoon, ja, ik heb vooral meer aan de dramaturgie meegewerkt, van wat moet waar? En, en gewoon dat de tekst soms helder is of uh, iets strakker. Ja, zo. Dus eigenlijk is het basisidee echt van haar, maar ik heb meegeschreven om zo... Ja, de finesses te veranderen. Je bent nu deze week in het stuk aan het repeteren. Wat doe je nog precies zo één week voor de première? Ja, uh, we zijn eigenlijk al in try-out geweest in januari. In, uh, in de molens van Orsenhoven, in Faveleus. En uh, nu uh, hebben we daar zo'n beetje um, tussendoor aan gewerkt. Um, dingen verplaatst. Ja, het is wel een andere voorstelling een beetje geworden, maar... Uh, nu is Annelies eigenlijk een voorstelling aan het maken die binnenkort in het toneelhuis staat. Uh, de dag nadat we spelen, geloof ik, de 22e. En ik ben ook op tour in even met de koe. Dus tussendoor zijn wij aan het repeteren. Uh, ik ben nu eigenlijk alleen aan het repeteren. En uh, morgen komt Annelies er weer bij. En uh, ook vooral technische dingen. Uh, we hebben een nieuw decor en onze technieker is daar volop mee bezig. Dus dan moet ik bijsturen af en toe van ja, hoe moet dat, waar moet dat lichtje hier en daar. Dus daar ben ik vooral mee bezig nu. En met de tekst, er is nieuwe tekst en die nog opfrissen om dan samen een driedaagse te doen, waar een heel mooi resultaat uit gaat komen. Kan je een decor beschrijven? Om het decor te beschrijven, dat is misschien een beetje raar. Omdat je kunt dat eigenlijk niet beschrijven, maar dat zo. Zitten ze in een witte doos. En... Decor is, um, symboliseert een beetje zo de leefwereld waar het hoofdpersonage, de vertelster, in zit. Zij creëert eigenlijk haar eigen wereld en haar eigen structuur rond zichzelf. En uh, dat is eigenlijk het belangrijkste dat je daarover moet weten. Ik heb gelezen dat uh, er een aantal voorwerpen telkens naar voren worden gehaald. Hoe moet ik mij dat voorstellen? Analyse werkt vaak met objecten. Want ze heeft heel veel materialen die ze echt graag gebruikt. En dat is uh, een soort van tape die je langs je ramen moet doen voor als je gaat uh, verven. Zo, wij noemen het behangerstape, maar dat is eigenlijk niet eens om te behangen. Uh, en uh, touwtjes en objecten. En ja, die maken dan allemaal zelf dingen. Bijvoorbeeld een dorp heeft ze gemaakt. En we hebben een hele stamboom ook gemaakt. En uh, aan de hand van die objecten wordt ook het verhaal verteld. En uh, zoekt het personage naar haar lijn of haar verhaal. Ja, mijn rol is om, uh, om al het... Uh, Fragmentarische, want het is wel een fragmentarische voorstelling. Uh, en al het beeld en al het tekst samen te brengen in iets dat leeft. Ja, een meisje dat, uh, dat affiniteit heeft met al die dingen en die weet waarom ze al die dingen doet. Dus niet zomaar een uitvoerster is, maar uh, ja, die, mijn taak is eigenlijk om te creëren, ja, haar eigen wereld te creëren en die over te brengen naar het publiek natuurlijk. Hè. En van de scènes die ik heel leuk vind om te doen is um, Mon, dat is een visser. Uh, waar Annelies ooit een prentje van had gezien in de krant en ze vond dat zo'n sprekende kop dat ze die wel beginnen boetseren. En toen kwam ze op Theater aan Zee in Oostende afgelopen zomer en toen hing dat daar in levensgroot en bleek dat een foto van Stefan van Vleteren te zijn. En uh, ja, ze was helemaal gefascineerd en van daaruit is ook wat beginnen schrijven. Dus een deel van het verhaal speelt zich af aan de zee tussen de vissers. En op een bepaald moment... Uh, Probeer ik of speel ik die mon na die in het West-Vlaams uh, zit te lallen... alsof hij over een boot uh, leunt naar zijn liefje toe op de kade... staat te roepen hoeveel hij van haar houdt. En dat is echt heel, heel leuk. We hebben ook iemand gevraagd... Um Maarten Soete, die is van Oostende. Hè? Dat is de broer van Michiel Soete. Uh, en toen hadden we die gemaild van ja, we willen graag iets in het West-Vlaams doen, maar kun jij deze tekst eens vertalen? En toen heeft hij dat samen met een vriend vertaald en op uh, hoe heet het, YouTube ook gezet, zodat we konden luisteren. Dus ik heb het zo helemaal proberen te, te doen, in het West-Vlaams. En dat is wel gelukt, het is heel tof, ja. wel tof. Welk kostuum trek je aan? Oh, dat mag ik allemaal niet verklappen. Ja, ah, nee. Uh, ons kostuum is wel ontworpen door uh, een meisje dat afgestudeerd is aan de kostuumopleiding. Hè? Hoe noemt dat? Uh, theaterkostuum in Antwerpen heeft zij gestudeerd. En uh, we hebben er samen aan gezeten, maar ik ga echt nog niet alles verklappen hoor. De productie is een samenwerking tussen Fabuleus en het stuk. Uh, wat, houdt die, wat houdt die ondersteuning voor jullie precies in? Zoals gezegd hebben we eerst getry-out in januari, dan hebben we... Um, in de molens van Orsenhoven gerepeteerd en gespeeld. Dus daar hebben we alle accommodatie gekregen. En we krijgen ook technieker uh, van Fabuleus en een productieleidster. Maar uh, nu, deze week, helpt het stuk heel erg met de uh, met opbouw en te zorgen dat alles er goed uitziet in de zaal. En heel veel promo natuurlijk ook, is dat voor ons. Dat is wel plezant, ja. Dus we mogen op deze festival staan. Uh. Heb je dat als jonge theatermaker echt nodig, een dergelijke technische en productieondersteuning? Productie het is wel leuk dat als je een idee hebt, zoals Annelies en ik, wij wouden heel graag samenwerken. En het was een stagejaar, dus we hadden ook allebei tijd. Dus toen zijn wij meteen naar Fabuleus gestapt. Meteen. Ik moet zeggen, uh, eind juni was dat. En toen heeft Dirk de Lattauer, dat is de artistiek leider van Fabuleus, uh, eigenlijk, ja, die was enthousiast en die heeft gezorgd dat er nog plaats was voor ons tussen hun voorstellingen die sowieso al gepland waren. Dat was wel heel last minute en dat, dat, is wel echt, ja, dat vond ik wel echt knap dat dat kon. En ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat er nog zoiets uit zou komen als een co-productie met het stuk op zo'n festival dan. En dat is allemaal ja, natuurlijk heel erg leuk.